Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Uh, je ziet er nog vrolijk uit, maar ik denk dat je gisteren uh, wat minder vrolijk keek en een beetje stressig was, want ik zag wat appjes voorbij komen. Um, ja. Het ging hartstikke hard stormen. Ja. Uiteindelijk uh, zag ik een appje van, ja, moeten we nou wel, moeten we nou niet? Uh, op welk moment hebben jullie besloten dat het jeugddebat niet doorging? Nou, ja, Eigenlijk wat je al zegt, hè, gisteren was de situatie nog uh, best wel uh, onzeker. Zeker aan het begin van de dag uh, gingen we er allemaal nog van uit dat het uh, ...door kon gaan en zo, uh, zo uh, rond het middaguur hebben we toch uh, besloten in overleg... ...ook vooral met het HDMZ natuurlijk, die het zelf niet uh, verantwoord vond om het door te laten gaan... ...hebben we ook als gehele organisatie en werkgroep van dat uh, jongerendebat uh, besloten om het niet uh, door te laten gaan. Ja, ik hoor mijn stem steeds veranderen, maar qua geluidjes... Is hij? Ja, oké, okay, top. Daar uh, gaat Isabel aan werken? Is het, is het al een beetje? Nee, nee, is nee. Dat is denk ik, ik denk dat hij nu goed is. Ja, oké, okay, top. Nou ja, in ieder geval wat ik al zei. Ja, het is natuurlijk niet verantwoord als je zo'n uh, ja, heftige storm die niet elk weekend over, uh, over Nederland waait. Uh, en alles ook wordt gecanceld. Hè, treinen die uh, vanaf twee uur niet gingen rijden. Daardoor scholen die sloten. En uh, ja, ook uh, andere instellingen die uh, maatregelen troffen dan. En zelfs nog om vijf uur s een NL-alert... dan was het een beetje gek geweest als wij om zeven uur nog waren begonnen. Ja, is wel heel gebel, hè? Iedereen afbellen. Allemaal vol begrip? Ja, zeker, zeker. Zeer verstandig. Dat klonk het veel. En we hebben de deelnemende partijen... want dan zouden natuurlijk alle tien meedoen met hun jongste kandidaat. Wie is de oudste van de jongste? Dat is toch... Ja, dan moet ik het goed zeggen... Uh, die de gisteren kwam, ik denk, uh, Mike Koper van de, van de PvdA. Oké, okay. en, en wie is de jongste van de jongste? Uh, als het goed is van GBZ, iemand van 17. Oké, okay. nou, dus dat, uh, dat, dat is een mooie, mooie, mooie mix, inderdaad, die zou meedoen. En de volgende keer, uh, waarschijnlijk, <lacht> kan ik het nog niet zeker zeggen... maar doet er van de PvdA een jonger iemand mee, namelijk de nummer 2... Lisa de, Lisa de Vries. Dus uh, die deed in principe ook mee, maar die kon gisteren niet. Maar dat is dan weer het voordeel uh, dat we de volgende keer wel doorgaan. <laughs> ja. Kunnen we toch met een iets jongere delegatie uh, toch nog door laten gaan. Uh, nee, maar inderdaad, ja, als, als, als zo'n storm komt en het is, ja, dan kan je gewoon beter zeggen van we doen het niet. Ik vond het zelf heel jammer, ook samen met Romy... Uh, die natuurlijk zeker ook de laatste week... nog mm. de laatste puntjes aan het voorbereiden waren. En wij. Uh, uh, maar wij konden er uiteindelijk ook wel in vinden. Uh, nu is het natuurlijk kijken naar een uh, nieuwe datum. Want het is niet uh, dat het jongerendebat helemaal niet meer plaatsvindt in de aanloop naar de verkiezingen. Want het is nog steeds belangrijk dat die, uh, dat, dat thema jongeren in Zandvoort uh, of de toekomst daarvan uh, wordt besproken. En de partijen zich daarover kunnen uitspreken. Dat uh, mensen in de zaal daarover kunnen meepraten. Want dat was dan ook geregeld. Zo'n veertig man publiek, veertig mensen publiek moet ik zeggen... die daar aanwezig konden zijn, vragen konden stellen. Dus ja, het was echt een interactief debat. Eigenlijk ook een beetje wat we hebben gezien bij het economisch debat... wat de dag ervoor natuurlijk wel uitgezonden werd. Het economisch debat uh, was eigenlijk het zeggen van stellingen. En ja. daar kon op gereageerd worden. Er waren een paar vragen uit de zaal... Ik heb niet echt gezien dat de politiek in debat ging op 2NA. Wat is jullie opzet? Ja, de, de onze opzet, we hebben ook uh, vorige week is dat dan alweer, dan heb ik het over 8 februari Hebben we een kort promotiefilmpje online gezet, waar de burgemeester ook wat uh, in zegt en wij ook over de opzet. Het is eigenlijk de bedoeling hè, dat uh, aan het begin uh, in één minuut uh, de kandidaat, zeker omdat het de jongste is en niet per se degene is die bovenaan staat of het bekendst is in Zandvoort... zich even voorstelt. Zeggen wie die is binnen de partij. Um, uh, en wat die gaat betekenen voor jongeren, voor de toekomst van jongeren in Zandvoort. Uh, vervolgens zouden we dan een ronde hebben... Um, uh, waarin ze acht stellingen beantwoorden met eens of oneens. Dat zijn thema's die jongeren aangaan, maar ook algemene dingen. Uh, want we hebben toch wel gezien van... Ja, we moeten het ook wat over de grotere thema's hebben. Maar niet die zo ingewikkeld zijn dat we het ook niet meer begrijpen. Maar het is niet dat in elke stelling uh, jongeren staat of jong of uh, wat dan ook. Um, maar wel uh, gericht op jongeren. Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld ik, uh, jongeren verdienen voorrang bij huisbouw of zo. Ja, ik, ik, ik, kan, ik kan wel wat voor, voorbeelden geven. Nou ja, een stelling die daarin voorbij uh, kwam is uh, uh, evenementen meer gericht op jongeren. Bijvoorbeeld hè? eens of uh, oneens. Uh, meer aandacht voor uh, LBTI-activiteiten. We hebben ook uh, dus stellingen, ja, de, dus wat algemene, maar wel waar je een beetje door aangetrokken voelt als uh, jongere zandvoorter, denk ik. Um, en dan hadden we vervolgens dus wel echt een debatronde waarin partijen één um, op één met elkaar in discussie gingen over weer een stelling. Maar die hebben we heel uh, zorgvuldig gekozen. Uh, want die eens oneenstellingen kunnen inderdaad wat makkelijker beantwoord worden met ja of nee. Maar de stellingen die in die debatronde voorbij kwamen, daar moet je echt met elkaar over in discussie. En hoe moet je dat dan vormgeven? Want ja, uh, uiteindelijk is het toch best wel lastig om ergens ja of nee op te zeggen. Het is toch vaak een middenweg die gevonden moet worden. Uh, dat is die, uh, en elke ronde duurt een half uur. Hè? En, uh, uh, want zo maak je dan twee uur vol, ook met de laatste ronde erbij. Dan is de bedoeling dat er ook nog vanuit het publiek vragen kunnen worden gesteld en de mensen die uh, online meekijken. Zijn dat uh, vragen die van tevoren ingeleverd worden of mogen die spontaan uit de zaal komen? Kan ook. Ja, zeker. We <coughs> hebben ook wel een aantal vragen van tevoren de, uh, binnengekregen via onze social media. Dus dat is uh, mooi om te zien. Die bewaren we zeker voor de volgende datum. Uh, de, die zijn nu niet weg, want de, de vragen zijn nog steeds relevant. Nee, inderdaad ook uit de zaal. En ik denk ook wel dat dat best wel gebeurt... want er zit toch weer een ander publiek bij elk debat. En ja, aangepast natuurlijk over waar het die avond over gaat. Ja, ze kunnen meekijken via een YouTube-livestream. Dus daar kan ook gecomment worden... of de vraag komt via verschillende wegen altijd wel binnen. Wat kan ik nog verder vertellen? Nou ja, het ging gisteren natuurlijk dan niet door... En toen hebben we meteen even gezeten met het werkgroepje van uh, wat is nou een goede uh, nieuwe datum. Die hebben we binnen onszelf gevonden en nu gaan we die voorleggen aan de partijen. En dan wordt dat zo snel mogelijk bekend. Maar er is in ieder geval een... Uh, wat, wat is je richtdatum? Ja, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Of tenminste, dat vind ik niet uh, netjes om dat nu te doen, omdat we de partijen nog niet uh, hebben geïnformeerd. Ah, okay. Die niet anders ja. via deze weg horen. Dat is een beetje gek misschien, maar het is... Uh, Weer op een vrijdag? Het is niet op een vrijdag, doorgaan, het, het, het zal op een, een, een meer door de weekse dag zijn. En uh, in ieder geval niet volgende week, want dan is het vakantie. Of tenminste, ja, de vakantie voor kinderen en, uh, en dat soort dingen. Dus uh, het zal in die week daarop zijn. En uh, daarna is het natuurlijk al de laatste week, dus uh, die, hebben we, die hebben we niet uitgekozen. Uh, en daarna zijn alweer bijna de verkiezingen. Ja, het, dus, uh, het dus gaat wel hard. Eigenlijk is het uiteindelijk <tus> toch wel mooi, hè, want het was... Uh, het was uh, top geweest om twee debatavonden na elkaar te hebben. Uh, donderdag en vrijdag. Maar nu heb je eigenlijk donderdag de aftrap gehad. Uh, woensdag hebben we natuurlijk het sportdebat. Uh, en de week daarna ja, dan eventueel het, dus het uh, jongerendebat. En dan hebben we het lijsttrekkersdebat. En dan uh, gaan we kiezen. Ja, en dan uh, gaan we kiezen natuurlijk, want heb daar jij, is het allemaal voor. Heb jij het idee, nu je hiermee bezig bent... Uh, je praat veel met jongeren, je, krijgt, je hebt contact met jongeren... dat ze toch wel geïnteresseerd zijn en, en uh, de neiging hebben om te gaan stemmen? Nou ja, het is misschien ook wel lastig in te schatten omdat ik veel met mensen praat die, die, die sowieso van plan zijn om te stemmen of zelfs op een lijst staan. Dus dat is misschien uh, uh, op die manier uh, wel zo. Maar ik denk wel doordat we dit organiseren en ook online actief zijn met Zandvoort Kiest al sinds uh, december. Uh, wat trouwens steeds benadrukt moet worden wat echt een mooi initiatief is uh, geweest. Nog steeds is. Uh, ja, nog steeds is natuurlijk. Hè. En ook uh, voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Misschien zelfs tijdens uh, de raadsperiode. Maar dan is, heet het geen stand voor de kies, denk ik. Uh, nou, ik denk naast dat je die debatten organiseert. En inderdaad per thema. Donderdag uh, trok je dan de ondernemers aan. Komende woensdag uh, de mensen die van sport houden. Of uh, Ja, dat zijn natuurlijk ook weer jeugd, maar ook... Uh, ja, de de sportgeïnteresseerde sport mensen, ja, uh, die, ja. uh, die uh, bijvoorbeeld over de tennishal en over nieuw uh, te vinden accommodaties, die gaan daar geïnteresseerd over in discussie. Ja, ja en, en uh, de, de, dan verder natuurlijk het jongerendebat. Nou, dat heb ik net al uitgelegd, mm -hmm. welke doelgroep daarvoor bedoeld is. En het is nog even kort van die avond niet de bedoeling dat er alleen maar mensen onder de dertig meepraten, maar het <laughs> moet ook gaan over jongeren en zij moeten centraal staan. En daarom is het ook niet erg als er een keer een. Uh, wat oudere, wat, wat oudere kandidaat uh, uh, achter het tafeltje staat. Uh, en dan hebben we natuurlijk het lijsttrekkersdebat... waar het zal gaan over de, de, de grotere thema's. En daar kunnen ze ook vaak uh, terugkijken hè, natuurlijk. Hè, wat, van wat hebben we de afgelopen tijd gedaan of juist niet. Uh, uh, en, en dat is een wat meer natuurlijk klassiek debat. Uh, hoe je dat ook gewend bent met ja. inderdaad de grote punten... En, uh, Misschien ook de wat grotere aanvallen richting elkaar. Ik denk dat ze die tot het laatst bewaren. We, we moeten dat gaan zien. Ook dat is in, in opzet. Hè? Je hebt het over ZandvoortKiest.nl. Ja. Um, voor de luisteraar, wat, wat vind ik op ZandvoortKiest.nl? Nou ja, op op, op ZandvoortKiest.nl, de website, vind je eigenlijk alles... wat uh, ja, het, het, zegt al, het platform ZandvoortKiest uh, heeft gemaakt, gaat maken... en op dit moment aan het maken is... Uh, daar is ook de livestream van alle debatten uh, te volgen. Gewoon op de homepagina op de dag uh, dat het plaatsvindt. En staat daar gewoon de livestream alvast klaar. Uh, ja, en alle interviews uh, op de radio. Uh, Sandford Decide maakt natuurlijk uh, ook een aantal filmpjes met mensen. De Zandvoort podcast is daar ook op te, te beluisteren. Hoewel je die ook kan vinden op Spotify natuurlijk. Dus en die, die is, is ook te bekijken. Die is ook inderdaad te bekijken, ja. Ja, ja, ja. Dus dan maken we radio ook weer met video, want uh, dat is ook altijd uh, mooi. Nou ja, op Zandvoort kiest kan je naast onze eigen nieuwtjes kan je alles lezen. Het is ook een uh, informatieplatform. Dus kan, jou, kan ik um, ook uh, dieper naar de partij toe? Ja. Ja, je kan, uh, nou ja, we hebben nog niet alle verkiezingsprogramma's. Maar als, zoals ik begreep komen Jong Zandvoort en Zee maandag met hun, uh, met hun programma. Dus de, dan is die pagina ook helemaal volledig. Alle kandidaten zijn al bekend, dus die kun je daar ook vinden. Uh, uh, je kunt wat meer lezen over de partij op zich... want over elk, elke aankondiging van kandidaten staat ook een nieuwsberichtje... dus dan lees je meer over wie er uh, op de lijsten staan. Uh, en over die bijeenkomsten, dus over de debatten staat meer, uh, staat meer informatie. En de gemeente heeft daarnaast ook een eigen pagina... waar ze iets op kunnen zetten. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk kan je wel stellen dat het nog nooit zo volledig geweest is... Het is uh, zeker nog nooit uh, zo volledig geweest. En uh, dat is ook wel ja, de, de kracht altijd van samenwerken. En het, uh, het, het positieve het, uh, met elkaar oppakken. En gewoon inzien dat samenwerking echt werkt. En ook tussen media. En niet blijven vastzitten op dat je het zelf al zou kunnen regelen. Want dat uh, lukt gewoon niet. Dat hebben we al uh, eerder gezien. En ik denk inderdaad, ja, we doen dit in het belang van de kiezer. In dat ze zo goed mogelijk... Uh, voorbereid zijn op het stemmokje, maar ook om te laten zien... dat Zandvoortse media wel kunnen samenwerken. En dat is gewoon uh, heel erg belangrijk. Want ja, we hebben radio ZFM, maar die heeft alleen radio. En als die video zou willen maken, dan heb je daar weer een hele hoop mensen voor nodig. Waarom vraag je dan niet Zandvoort Inside? Uh, ZFM heeft een heel mooi tv-kanaal, kan je daarop uitzenden. De Zandvoortse krant maakt uh, mooie interviews in de krant schrijft politiek verslagen, die kun je ook weer onderling uitwisselen of in andere vormen. En natuurlijk de nieuwste techniek, de podcast die ook onlangs, of vorig jaar is opgezet, de Zandvoort podcast. Ja, dat is natuurlijk ook weer voor een ander publiek gericht. En als je dat dan gaat samenwerken richting de verkiezingen, is dat eigenlijk gewoon helemaal goed. Ja, helemaal top. Helemaal top. Ja, ja. Nou, eigenlijk een voorbeeld zoals het altijd zo moet zijn, wat mij betreft. Eén grote Zandvoortse media. Jan Koper, dank voor uh, dit gesprek. We horen ja. graag uh, wanneer het Jeugdepad ja. gaat plaatsvinden. En uh, ik neem aan dat je dat uh, over alle sociale kanalen... Ja. Zandvoort, kiest, enzovoort gaat uitspreken. Nou ja, aangezien uh, Facebook toch het nieuwe communicatieplatform mm -hmm. is van de politiek... Uh, daar zijn we inderdaad ook actief uh, op te vinden... over wanneer... Uh... Oh, ja, mijn telefoon moet nog even... Ja, je krijgt gelijk gebeurt. allerlei... Ja, alleen allemaal meldingen natuurlijk... <laughs> Nee, uh, dat is daarop te vinden. Op Instagram zijn we te vinden... ...Zandvoort kiest, uh, Facebook en zelfs ook op Twitter. Uh, als u denkt van ik zit op Twitter... ...en ik vind het leuk om daar ook te volgen te gaan... ...dat doen, want daar hebben we zeker nog wat mensen nodig. En de hashtag Zandvoort uh, kiest dan natuurlijk. Filmpjes zijn te vinden via Zandvoort Inside. Radio is te vinden. Nou, dat uh, luistert u nu naar. Uh, ja, eigenlijk wat ik net al heb gezegd. Uh, alles. Le lees alles na op zandvoortkies.nl. En alle aankondigingen komen op social media... Dus de datum, ik kan niet zeggen wanneer. Maar u hoort het sowieso op tijd en anders bent u erbij via de livestream. Maar het wordt alsnog een gezellige avond in die week van 28 februari. Prima. Jelma Koper, bedankt.